Van 9 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een jaarclub van de Utrechtse studentenvereniging Veritas... is in opspraak geraakt vanwege vrouwonvriendelijke teksten. Het programma Boos deelde een WhatsApp-gesprek op Twitter. Daarin worden vrouwen onder meer hoeren genoemd... en omschrijven de studenten zichzelf als testosteronbommen. Ook hebben ze geen zin in een linkse transitie... waarin voortaan vrouwvriendelijk gepraat zal worden binnen de vereniging. Het bestuur van Veritas zegt dat de teksten door een klein groepje zijn geschreven... dat ze er absoluut niet achter staan. Er zouden stappen zijn genomen, maar wat dat betekent weten we niet. Geschokte reacties op het onderzoek onder medewerkers van Buitenlandse Zaken... waaruit blijkt dat er op het ministerie een structureel probleem is met racisme. Zo vertellen medewerkers dat mensen vanwege hun huidskleur bijvoorbeeld apen zijn genoemd. Dat het nu juist op dit ministerie gebeurt vindt de nationaal coördinator racisme echt niet kunnen. Het is eigenlijk een ministerie wat met de blik naar buiten toe staat. Maar het blijkt dus uit dit rapport dat dat niet het geval is. We staan gewoon met de rug naar culturen, naar mensen die anders eruit zien. En dat is triest. Buitenlandminister Hoekstra noemt de conclusies onacceptabel... en roept medewerkers op een klacht in te dienen als ze te maken hebben met racisme. Toeristen hoeven zich geen zorgen te maken over nieuwe strenge wetten in Indonesië. Dat zegt de gouverneur van Bali. Het wordt, het wordt verboden om seks te hebben als je niet getrouwd bent. Maar toeristen krijgen daar waarschijnlijk niet veel mee te maken... zei correspondent Mustafa Magadi eerder al. Het is alleen strafbaar om samen te wonen zonder getrouwd te zijn... of seks voor het huwelijk te hebben als je aangegeven wordt door naaste familie. Het lijkt dus vooral bedoeld voor Indonesiërs zelf, deze nieuwe conservatieve ja, vooral op Bali wordt heel veel geld verdiend aan toeristen. Bedrijven op het eiland zijn bang dat de strenge regels geld gaan kosten... omdat toeristen misschien wegblijven. De Verenigde Naties vinden dat de nieuwe wetten een bedreiging zijn voor de mensenrechten. Het weer nog, het koelt snel af vanavond. Op veel plaatsen vriest het vannacht, met uitschieters tot wel min 10. Morgen begint de dag zonnig, het waait nauwelijks en het is ongeveer 0 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze, ZFM. Dit is Play It Loud. The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 75...